Weet, dat de leuzen die we op de muren schrijven niets veranderen bij de anderen om ons heen. Jij ziet, en ik zie, dat de leiders van de supermachten ons manipuleren, tyranniseren als voorheen. doet schijnheilig als je op hem let. Wil je altijd voor zijn een marionet naar een pijpen blijven dansen, zonder kansen op verzet? Kijk naar het kind op de schaal. Gelooft, dat de baar wel weer overdrijft, dat jij wel overblijft, als de wereld vergaat. Jij weet, en ik weet, de wapen met loop is het levenswerk van knappe koppen, die je moet stoppen in hun paard.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 Als je op hem let Wil je altijd Volgzaam als een marionet Naar een pijpen blijven dansen Zonder kansen Op verzet